De Russische geheime dienst FSB heeft geprobeerd... om activist Alexander Dolmatov te recruteren, dat meldt NRC Handelsblad. Dolmatov pleegde vorige week zelfmoord in Rotterdam... in een terugkeercentrum voor afgewezen asielzoekers. De FSB benaderde hem in 2008 en 2011. Dolmatov werd gevraagd of hij in Europa wilde werken. Het is niet bekend of hij is ingegaan op het verzoek. In 2011 deed Dolmatov mee aan protesten tegen verkiezingsfraude... In juni vorig jaar week hij uit naar Nederland. Zware sneeuwval heeft veel overlast veroorzaakt in delen van Groot-Brittannië. Op de snelweg M6 kwamen vannacht auto's en vrachtwagens tot stilstand... en op de luchthaven van Leeds bleven vliegtuigen aan de grond. De automobilisten die een paar uur vast zaten in de sneeuw... werden langs de weg opgevangen in een tent waar ze konden opwarmen. Het winterweer in Groot-Brittannië wordt nu gevolgd door dooi en regen... Meteorologen verwachten dat het vele smeltwater tot overstromingen kan leiden. Voor zeker twintig plaatsen in Wales en het zuidwesten van Engeland zijn waarschuwingen afgegeven. In Friesland, Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant worden vandaag de laatste toertochten van deze vorstperiode gehouden. Vandaag is het waarschijnlijk de laatste dag dat er veilig kan worden geschaatst. Morgen gaat het dooien en veel gemalen worden dan weer opengezet. Het weer. Vanuit het westen trekt een gebied met lichte sneeuw over het land. Daarbij is kans op ijzel. In het westen kan het een paar graden boven nul worden. In het oosten blijft het vriezen. Morgen gaat het dus dooi. Het kan dan acht graden boven nul worden. Dit was het NOS Journaal. De boekhandelaren van Libris vieren de nationale voorleesdagen.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 Die kunnen variëren van 0 tot ongeveer 1000 euro. In kassa vanavond 5 over 7 bij de VARA op Nederland 1. Alleen bij Libris het voorleesboek van Tim en zijn vrienden voor maar 4,95. Dit is Radio 1. Kamerbreed. Presentatie: Kees Boonman en Margriet Vromans. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan het vanmorgen hebben over een trein die niet rijdt. Privatisering die niet werkt. En ouderen die hun spaarpot moeten openbreken om de zorg te kunnen betalen. Nou ja. En we gaan er toch een prettige uitzending van maken. We praten vanmorgen met Peter Smit. Hij is wethouder voor de VVD in Den Haag. En hij is boos omdat je vanuit zijn stad... niet meer rechtstreeks naar en van Brussel kunt komen. Goedemorgen, meneer Smit. We hebben aan tafel Roel Kuiper. Eerste Kamerlid van de ChristenUnie. Voorzitter van een parlementaire onderzoekscommissie... die onderzoek deed naar de privatisering van staatsbedrijven. Goedemorgen, meneer Kuiper. En naar ons onderweg is Renske Leijten. Zij zit voor de SP in de Tweede Kamer. En zij heeft zorgen om de zorg, de oudere zorg. Met name, ze zal zo bij ons aansluiten. U kunt ons natuurlijk ook zien op troskamerbreed.nl en ook op Politiek24. De zaterdagkranten die hebben allemaal grote verhalen... over 60 jaar herdenken watersnood in uh, Zeeland. En dan pikken we er vooral een, uh, een interview in de Volkskrant uit... met de minister van Verkeer, uh, Melanie Schultz-Verhagen... waarin ze ons waarschuwt dat uh, Nederland slecht is voorbereid... Op een watersnood, ze noemt het water, een zwaar onderschat, politiek onderwerp, met andere woorden. De dijken zijn onvoldoende uh, beschermd en hoog. De bevolking is niet voorbereid. En als de storm komt, hebben we niet genoeg vluchtwegen. En ik lees een citaat nog voor uit de Volkskrant. Je hebt niks aan een zesbaans snelweg als er twee meter water op staat. Waarmee ze ook vast aangeeft dat verdere uitbreiding van de snelwegen niet nodig is geloof ik. Maar um, ja, meneer Kuiper, we hebben een hele grote commissie gehad... die dat uh, onderzocht heeft. die een enorm bedrag heeft uitgestippeld om ons te beschermen. En dit is een rampscenario. Ja, ja ik was ook wel verrast inderdaad door deze toon. Want het is natuurlijk ook wel uh, bekend, al een heel aantal jaren. En uh, het is goed dat de vinger ook hier weer zo bij legt, want... Uh, ja, onze dijken, onze bescherming van, tegen water... is natuurlijk voor Nederland een bijzonder belangrijk onderwerp. Maar we weten al jaren he, dat, dat we daarin uh, huiswerk hebben te doen. Ja, verrassend dan dat ze nu, vandaag, met zo'n doemscenario aankomt. Nou ja, het is natuurlijk gekoppeld aan die uh, herdenking van de watersnoodraal. Ja. Uh, maar we hebben een Delta-commissie, uh, die is er ook mee bezig geweest. Uh, Tineke Huizinga, uh, staatssecretaris, een paar kabinetten terug... heeft een belangrijke aanzet gegeven, ja... En, uh, dus het is een belangrijk onderwerp, zeker. Ja, meneer Smit, u bent de wethouder achter de duinen, zal ik maar zeggen. Dus ja. u bent als geen ander doordrongen van het gevaar van de zee. Verrast het u zo'n verhaal? Nou ja, het is inderdaad, denk ik, in het kader van de herdenking van 60 jaar watersnooddramp. En je kunt het maar beter wel aan de orde blijven stellen. Ik moet er overigens bij zeggen dat wij in Den Haag net het project boulevard uh, hebben afgerond. Dat was een zwakke schakel in de kust. En onder die prachtige boulevard ligt dus een versterking van de zeewering. Dat zien de mensen niet, want het is uh, prachtig. Iedereen denkt uh, dat het een mooi wandelpad iedereen denkt is dat geworden. Wandelpad is, maar... maar daar zit, ligt een versterking van de zeewering. En uh, vlak uh, bij Den Haag, bij Kijkduin, uh, bij Monster, ligt ook nog uh, de zandmotor. Daar wordt fors uh, uh, zand gesuppleerd uh, ja. uh, aan de kust, om een zwakke schakel in de kust ook uh, te verbeteren. Dus ik uh, weet dat, we, dat er aan gewerkt wordt. Uh, maar het is goed om het onder de aandacht te brengen. Ja, Inmiddels is ook aangeschoven Renske Leijten voor de SP. Goedemorgen, Fijn dat u er bent. We hebben het even over de kranten. Over het uh, doemscenario. Wat uh, minister Schultz Verhagen schetst. Over hoe Nederland slecht is voorbereid op het water. Ik um, ja, nou ja, ben eigenlijk benieuwd wat u daarvan vindt. Hoe u daar naar kijkt. Waar woont u eigenlijk? Ik woon in Haarlem. Oeh. dicht bij de kust. Ja. Um, nee, Ik denk dat het een, een serieus signaal is wat we op moeten pakken. We hebben vorig jaar gezegd... we zouden eigenlijk een investeringsagenda moeten hebben... ook om de economie te stimuleren. En onder andere zeiden we toen... Doe dan, maak dan ook een plan voor de maar dijken. Maar plan, dat ligt er toch? Dat er ja, is een uitgebreide maar gaat dat, commissie gaat We gaan dat, gaat uitvoer, dat uitvoeren. Ja. Uh, eh, want het is een serieus signaal. Maar eh, we willen toch niet... Ja, op een gegeven ogenblik een, een probleem hebben. Dus het lijkt mij ook dat hier heel snel ook politiek uh, vervolg op komt uh, in de Kamer. Ja. Dat, uh... Nou hebben we wel te maken met een regering die zegt. Uh, uh, de waterschappen kunnen wel worden opgeheven. Nee. de provincies moeten bij elkaar worden samengevoegd tot landsdelen. Meneer Kuip, is er, is er kans op dat daarmee ook kennis over water en over waterbescherming verloren gaat? Eerst maar eens zien of dit zo doorgaat. Dus er moet nog heel wat water... Want daar bent onze, u niet voor, voor dat opheffen heen. van de waterschappen. Nou, de waterschappen wordt ook niet opgeheven. Het plan is om ze dan bij de provincies weer wat dichter uh, daaronder te ja, brengen. Waterschappen dat verhaal, zelf die... ervaren dat anders. Die ervaren ja, dat toch wel als... Uh... Het is natuurlijk een, een hele unieke structuur. En uh, ik zou zeggen, die, die is heel belangrijk... juist omdat die geworteld is. Hè? Er zijn mensen die van onderop in onze samenleving... met het waterbeheer bezig zijn. En dat is heel belangrijk. Moeten we niet zomaar weggooien. Ja, want dat gevaar dreigt wel. Ja, als je centralistisch gaat denken... denk ik en het allemaal van top-down bestuur, dan ben je dat dus kwijt. Ja, u, u heeft ook onderzoek gedaan naar de privatisering van staatsbedrijven. En u kwam erachter dat er eigenlijk heel weinig van tevoren was nagedacht... Hè, over hoe dingen dan lopen. Is het ja. is nou niet het gevaar dat dit hiermee ook zo is? Als je zegt provincies bij elkaar, waterschappen dan weer bij de provincies... wordt er dan wel voldoende nagedacht? Ja, dus u vraagt nu naar de parallel... Uh, kijk, wat de, wat de discussie bij die provincies ook wel is, is waar, waarom doen we dit eigenlijk? He, voor welk probleem is nou het opschaling naar landsdelen precies een oplossing? Ja, en maar dat wordt, het even toe op dat, doet dat nu, water? Dat wordt dus nu ook niet duidelijk. Nou ja, wat het water betreft, is een heel groot publiek belang voor Nederland dat wij veilig kunnen wonen achter de dijken. Uh, en ik zou denken: daar moet je heel goed over nadenken, je, daar moet je goed op voorbereiden. Uh, en dan mag je niet slordig mee zijn he, in, je, in je denken daarover. Ja, en dat zou wel kunnen. Als... Dat zou zomaar kunnen, ja. ja. Nu staat er uh, over hetzelfde onderwerp uh, op de voorpagina van het AD... dat er een extra premieverhoging van de inboedelpolis uh, nodig is. En dat zou dan ook verplicht moeten, als ik het goed begrijp... Uh, om uh, ons te beschermen voor het geval er een overstroming plaatsvindt. Mevrouw Leijten, bent u daar uh, voor... Gewoon verplicht? Uh... Nou ja, goed, uh, uh, ik, kan niet, uh, ik kan niet inschatten waarom dat dan de oplossing is. Ik zou zeggen, dan leg je de gevolgen wel heel erg bij de burger. Zorg nou gewoon dat je die dijken verstevigt. En ik vraag me heel erg af waarom Schultz daar nu mee komt... Um, je ziet inderdaad, er zijn allerlei plannen... Uh, van het samenvoegen van allerlei overheden. Uh, er moeten ook allemaal forse bezuinigingen opleveren. Uh, nou, misschien wil ze hier wel een signaal afgeven... dat dat eigenlijk niet zo verstandig is. Ja, Die verzekering is trouwens niet een plan van mevrouw Schultz. Ja. Dat is een plan van de verzekeraars zelf. Ja, die, zeggen ja, die wij... willen natuurlijk graag wij... een verplichte verzekering... want die willen hun <gacht> risico afdekken. Maar een verzekering... Nou ja, maar heeft... zij keren nu niet uit bij overstromingen. Dat hoeven ze niet te doen. En zeggen ze, het hoort bij onze maatschappelijke taak vanwege de klimaatveranderingen, vanwege het gevaar dat er dreigt... dat we dat straks wel doen. U, ga... nou, u, u wantrouwt dat. Dat gesprek moeten we met die verzekeraars maar eens aangaan. We weten natuurlijk wel dat verzekeren ook gewoon een hele lucratieve business is. En een verplichte verzekering voor mogelijke overstromingen. Dan zou ik zeggen, laten we eerst alles in het werk stellen... om die mogelijke overstromingen te voorkomen. Dat ja, Smit... betekent dat dan dat mensen in de Randstad, bijvoorbeeld die dicht bij de dijken wonen... dan een hoge premie moeten betalen ja, nee, en mensen op de Veluwe... Dat is ook nog zitten, dan... en... Uh, dus ja. Okay. Nou, nou, nou, even, even, even nuanceren. Uh, uh, uh, volgens de koepelorganisatie van verzekeraars wordt er wel uh, gedacht aan solidariteit. Want anders is een verzekering voor mensen in een risicogebied natuurlijk onbetaalbaar. Dus ja. ook als je op de Hoge Zandgronden woont, zou je wel je moeten gaan betalen. Dat je niet via de overheid doen. Want dan, dan borg je publiek belang voor ons allemaal een gelijkzijdig. Een ja. Dus dat plannetje van de verzekeraars. Meneer Smit, u bent als uh, rechtgeaard liberaal al nooit voor in verplichting hè, in verplichting. Er moet al zoveel en er mag al zoveel niet, dat is één. Maar uh, ik, ik zou zeggen dat laat ik zeggen, de strijd tegen het water... of de zorg voor de waterveiligheid in Nederland... typisch iets is waarvoor je overheden hebt, waterschappen, ja. uh, uh, uh, de staat... Uh, ik geloof niet dat je dat moet privatiseren via verzekeringspremies voor burgers. Nee, Maar je zou ook kunnen denken, nou, het is toch goed van die verzekeraars... die zeggen, van: uh, wij, wij, het is onze maatschappelijke taak, het wordt een groot risico. Wij gaan dit voor u borgen. Uh, dat weet ik niet. Nee. Of dat het goed dat idee anders? is? Nee. U wantrouwt het en u bent er eigenlijk tegen. Uh, ik zeg dat de zorg voor de waterveiligheid echt een... Waterveiligheid is een collectief goed. Dat is ja. van ons allemaal. Zeker. Ja. Uh, ik denk dat dat toch echt iets is waar de minister terecht aandacht voor vraagt en dat moet de overheid doen. De overheid. Nou, dat is echt uh, een liberaal standpunt zou ik bijna zeggen in dit geval, of niet eigenlijk? Volgens mij is, is daar geen enkele strijd over tussen de politieke partijen. Nee, okay. maar goed, u bent natuurlijk nooit voor een verplichte verzekering. Althans uh, in ik Nederland is dat alleen maar op verplichte de verzekering. De ziektekostenverzekering is verplicht. Nee, dat nee. ja, ben ik niet En elke andere niet kapot verzekering nee. niet. Oké, okay, nou, dit waren de kranten uh, van dit moment. We praten zo uitgebreid verder over verplichtingen... en wat mensen zelf moeten betalen, maar dan op een heel ander terrein. Maar we kijken eerst even terug op de afgelopen politieke week. Weekoverzicht. En het was een week vol buitenland. De Nederlandse minister Jeroen Dijsselbloem... wordt navolger van Jean-Claude Juncker. Deze week ging de kogel door de kerk. Nederland mag de Eurogroep voorzitten. De naam van de voorzitter is nog wel even wennen. Zo klinkt het in het Spaanse journaal. Je snapt meteen dat Spanje tegenstemde. Hoe dan ook, Dijsselbloem goes Europe. Zijn Engels is perfect en zijn Frans goed genoeg voor de vakantiecamping. Uitminister Ruding waarschuwt hem niet te vaak te gaan kamperen. Ik heb wel geleerd als minister van Financiën, als je, je wordt beroofd als je er niet bij bent door de uitgevende ministers. In Nederland wordt de postfinanciën vanaf nu verdeeld tussen de PvdA-minister en de VVD-staatssecretaris. Wat als die twee elkaar straks politiek tegenspreken? staatsrechtelijk ben ik ook verantwoordelijk voor wat Frans Wekers... in de Nederlandse stoel, zoals het dan heet, naar voren brengt. Toegegeven, het is voor de politieke fijnproefers... maar bij deze toch maar even vastgelegd. Van vakantie zal trouwens niet veel meer komen voor Dijsselbloem. Hij kreeg er met zijn voorzitterschap minstens een halve baan bij. Al schat hij zelf die werkdruk anders in. Iedereen denkt dat ik mij totaal over de kop werk. Dat, dat is niet zo. <lacht> uh, ik bedoel, ik werk wel hard... Maar de afgelopen jaren als vicevoorzitter van de Partij van de Arbeid-fractie heb ik harder gewerkt. Dat laatste zegt natuurlijk vooral veel over de toestand binnen de Partij van de Arbeid. Gelukkig staat Dijsselbloem er niet alleen voor. Dus soms uh, is het heel spannend en dan bel je een keer s'nachts. De minister-president neemt altijd op. Uh, we waren hem even vergeten, maar de minister-president doet dus nog wel mee. Met Frans Timmermans op buitenlandse zaken en Dijsselbloem in Europa... moet Mark Rutte zich straks in het buitenland opnieuw als premier voorstellen. En daarom fijn dat de Britse premier hem toch even noemt. Dus laten we dit moment gebruiken, zoals de Duitse minister... has recently suggested, to examine om te the EU als a whole moet doen... En wat het moet stoppen. To do or not to do? Dat is de vraag dus in Europa. In Amerika wordt aan doen trouwens nooit getwijfeld. Onder de nieuwe Obama lijken deze week de mogelijkheden grenzeloos. Amerika's possibilities are limitless. For we possess all the qualities that this world without boundaries demands: youth and drive. Diversity. En openness. Een verhaal van hoop en diversiteit als kwaliteit van de samenleving. Kom daar nog eens om aan deze kant van de oceaan, waar politici nog maar kort geleden de multiculturele samenleving mislukt noemden. Hoopvol is wel dat bewindslieden hier met ons meevoelen als in de barre winter de snelle trein niet rijdt.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 U zei eerst een brief en dan wellicht een 30 leden debat. Toen concludeerde ik dat betekent geen steun voor een 30 leden debat. Maar u gaf wel steun voor een 30 leden debat. In dat geval heeft u steun voor een 30 leden debat. Ik zal hem op de lijst zetten, spreektijden van drie minuten. Ik ben blij dat we dit deel van de regeling achter de rug hebben. Tros, Radio 1. 16 minuten. Over elfen En we praten in Troskamerbreed vandaag verder met uh, Eerste Kamerlid uh, Roel Kuiper van de ChristenUnie, uh, de Haagse VVD-wethouder van Verkeer Peter Smit en uh, SP-Tweede Kamerlid Rens Leijten... Uh, meneer Smit, om met u uh, te beginnen. Uh, gisteren was er overleg tussen de staatssecretaris uh, Mansveld... De staatssecretaris van niet-rijdende treinen. Uh, en dat ging over de Vira. En dat was een gesprek met de NS en de MBBS. Uh, Den Haag is overgeslagen uh, met die Vira. Die trein die doet Den Haag niet aan. Bent u eigenlijk wel blij mee, lijkt me? Want anders uh, kwam u sowieso niet. Nou, niemand is blij met, wat er, met, met wat er nu met de Vira gebeurt. Dat is natuurlijk onzin om daar blij mee te zijn. Dat moet worden opgelost zo snel mogelijk. Uh, ik vind het mooi dat de staatssecretaris daar zich voor inspant. Maar er is nog een andere zaak ook. Ja. Namelijk, er was een belofte uh, en zelfs een afspraak met de Belgische regering... Uh, dat Den Haag een vira zou krijgen. Die belofte is niet nagekomen. Dan moeten we het over een andere boeg gooien. En dan ben ik het uh, helemaal eens met de oude initiatieven van de heer Roemer, ja. die zei... als het totale uh, HSL Zuidpakket niet wordt uitgevoerd... moet er een nieuwe of een trein blijven rijden... ook over het oude spoor. Ja. Daarvoor span ik mij nu in, uh, want Den Haag en Dordrecht... Uh, uh, zijn af, afgekoppeld van het uh, internationale treinverkeer... naar de Vlaamse steden in Brussel. Mechelen is integraal afgekoppeld. Dordrecht-Mechelen is niet meer te doen... Uh, dus het is meer dan een Haags belang. En bovendien is het een ander marktsegment. Maar daar komen we misschien nog ja. over te praten. Heel even Dordrecht-Mechelen zegt u. Uh, waarom is dat zo belangrijk? Want Den Haag-Brussel kan ik me voorstellen, maar Dordrecht-Mechelen? Nee, het belang ligt dus breder. Dat wil ik even zeggen. Het gaat ja. nu ook over Den Haag. En ik kom natuurlijk als eerste op voor Den Haag. Uh, we hebben een grote internationale economie. Er werken 30.000 mensen in die internationale economie van Den Haag. Uh, en die moeten nu allemaal overstappen. Uh, en niet iedereen zegt dat half uur tijdwinst... die er zou zijn als de Vira wel rijdt, uh, dat is mij alles waard. Sommige mensen vinden het helemaal niet erg... om dat half uurtje langer erover te doen... als ze maar comfortabel kunnen blijven ja. zitten. Jaap ja. de Hoop Scheffer zei dat nog uh, begin deze week, deze in, uh, week. in de krant... en in de, bij, bij Sven Kokkelman. Ja. Uh, niet iedereen wil per se alleen maar snelheid. Vroeger vloog ook niet iedereen met de Concorde naar New York... Het goede van de Concorde was dat je ook nog een ander vliegtuig kon nemen. Uh, en dat zou hier ook moeten. Ja. Ja, hoe, hoe komt het nou eigenlijk dat het gekneus rondom die trein zo ontstaan is? Ik bedoel, zijn ze vergeten dat Den Haag er ligt? Dat daar de regering zit dat daar allerlei Europese instellingen en buitenlandse organisaties werken. Nou, kijk, de, de, de, de oorsprong ligt in de HSL-verbinding die Den Haag niet aandoet. Het besluit daartoe is ergens eind jaren negentig genomen, dacht ik. Ja. Uh, voor zes minuten tijdwinst voor reizigers vanuit Amsterdam... is toen de hele Haagse agglomeratie overgeslagen. Dat die miljoen man, meer dan een miljoen man die daar woont zijn overgeslagen. Op dat ogenblik overigens was de internationale economie van Den Haag... ongeveer een derde van wat die nu is. Ik ga ervan uit dat zo'n besluit vandaag de dag niet meer genomen zou worden. Toen die internationale economie in Den Haag ging stijgen... halverwege vorig decennium, we waren toen ongeveer half zo groot als nu... is toen ook de gedachte opgekomen om die compensatie van die Vira naar Den Haag... Te, te organiseren. Dat is toen ook afgesproken... met de Belgen. Dat is een belofte geworden? nou is afgesproken met de Belgische regering. En laten we even vaststellen... de Belgische regering heeft er zo goed als niets aan gedaan... om die belofte na te komen. De NMBS hebben de... Dat de nodige treinstellen... Dus, dat zijn niet de besteld. De, de Belgische NS, zeg maar. NMBS? Dat zijn de Belgische NS. Die, heb, die hebben dat treinstel niet besteld. Ja. En uiteindelijk was het dus ook heel erg lastig... om dan vervolgens, als die vier gaat rijden... Uh, uh, dan Den Haag nog aan ja, te maar doen. Even, even om het politiek helder te stellen. Dat zal misschien, als er ooit een enquête over komt, nog wel wat scherper geformuleerd worden. Maar het was toch een paars kabinet met de VVD daarin en de Partij van de Arbeid die eigenlijk Den Haag opeens links of rechts liet liggen. Ja, dat was destijds al een zwaar omstreden besluit. Ik weet nog ook heel goed dat mijn voorganger, Rink-Jan Meijer, verre voorganger hoor. En de verre voorganger van de huidige minister, dat was toen mevrouw Jorisma. Jorisma. Daar behoorlijk mot over gehad hebben. Dat zou ik zomaar even zeggen. Ja, dat is een foute beslissing geweest. Volgens mij had de huidige HSL ook heel goed het commerciële draagvlak van die miljoen inwoners van de Haagse agglomeratie kunnen gebruiken. Ik geloof niet dat de huidige HSL al een geweldig commercieel succes Geworden is. Dus dat was een foute beslissing. Uh, en de vraag is: hoe lang gaan we nog door met deze fout door te zetten? Ja. En nou bent u op het idee gekomen om het zelf te gaan regelen als Den Haag? Nou ja, als het niet gedaan wordt, dan moet je het zelf doen. Ja. Leg even kort uw idee uit. Ja, het leuke is dat het internationale treinverkeer in ieder geval geliberaliseerd is. Dus wij hebben gezegd: uh, als de regering de uh, uh, verbinding Den Haag-Brussel niet tot stand brengt. Dan moeten wij als stad maar een initiatief nemen. We zijn onmiddellijk ook naar collega steden toegestapt. Met de vraag: kunt u dat steunen? Nou, Dordrecht was dol enthousiast. De gedeputeerde Zuid-Holland kwam daarmee mij toe met de tekst Wat kan ik voor je doen? Die doen ook wat voor ons, daar kan ik misschien straks nog over terugkomen. Roosendaal is enthousiast. Delft en Leiden zijn naar me toe gekomen. Iedereen is stoptrein. Wat zegt u? Het wordt zo te horen een stoptrein. Nou, maar de oude Benelux trein had dat. Het wordt geen stoptrein, het wordt een intercity. En dat is toch wat anders dan ja. een stoptrein. Het ja. wordt een intercity. Ja. Overigens ook Mechelen. De oud-premier van Vlaanderen, Bart Somers, burgemeester van ja. Mechelen nu, heeft zich ook onmiddellijk gemeld. Um, en zo zijn er ook aan de andere kant van de grens... consumentenorganisaties en steden die zich nu bij mij melden... en zeggen, ik sluit bij jou aan. Ja. We hebben hele uh, uh, uh, gebieden en hele uh, uh, marktsegmenten... nu afgekoppeld van de internationale verbinding... Dat is geen vooruitgang. En dus dit idee, meneer Kuiper, u zit te knikken. Vindt u het een goed idee dat gemeenten dit nu zelf zo doen? Um, nou, ik kan me dit voorstellen. Uh, er is natuurlijk, uh, we hebben natuurlijk te maken met een debakel nu rond de Vira. Wat ook weer een uh, poging was natuurlijk om een lijn aan te besteden. En we zijn dat heel lang bezig. Uh, en de kwaliteit is er gewoon niet. Hè? Uh, wat mij betreft is dat dus ook een aanwijzing dat er iets niet goed zit. Uh, en uh, daar sluit ik bij aan dat er echt fouten besluiten in het verleden zijn gemaakt twee ja. fouten. En die zitten in de structuur van NS. Dat is voor u geen verrassing, want dat heeft u allemaal onderzocht. En die zit, ja, en die zitten in de manier waarop de politiek omgaat met NS. Ja. Even, even over mijn positie. Ik ben uh, oud-voorzitter van de commissie. Want de commissie is inmiddels. Naam, voor... Ik spreek niet namens de commissie, ik spreek hier als een goed geïnformeerd eerste Kamerlid. Oh. <lacht> ja. En ik kan u precies vertellen wat er in het rapport staat. Ja, we, we moeten wel even uitleggen: hè. U, u bent voorzitter geweest van een parlementaire onderzoekscommissie naar de ja. privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten. Ja. En als ik het even kort door de bocht samenvat... dan is de conclusie daarvan dat dat uh, eigenlijk één grote... Nou... Nah. Ja, veel het dat, zelf eens in. Eén oh, oh, oh, oh. grote gaat voor u misschien nee, een stap nee, nee, nee. te ver. Maar chaos was het wel. Nee, nou, kijk, de, de, NS de succes is, was het niet. Is een, NS is een van de casus die we hebben onderzocht. NS is een verzelfstandiging. Dus geen privatisering. Ja, ja. Dus NS is 100% aandelen in de handen van de staat. Maar waar het dus fout is gegaan. Wat de W-fout is. Waar, ik, waar we echt de vinger bij moeten leggen. En waar we ook naar terug moeten. Hè, dus heel, we moeten terug naar een bepaald punt. Ook in de tijd. En van daaruit weer opnieuw denken. Dat is de splitsing van het bedrijf. En, het midden van de jaren negentig. En die splitsing, die dat is de splitsing om precies te zijn... tussen de reizigers, hè, de, de, dus de NS-reizigers, wat we nu hebben... plus allerlei taakorganisaties die zich bezighielden met techniek... de het spoor, de ja, rails, de precies. verkeersregeling, de capaciteit op het spoor... die dat allemaal zeg maar, op afstand gezet van NS. We dachten, als we dat in stukjes knippen... en we gaan dan op den duur op weg naar volledige marktwerking op het spoor... en een geprivatiseerde NS, die er dus nooit gekomen is dan krijgen we een hele mooie toekomst. Ja, maar, maar eigenlijk, is... eigenlijk ziet u nou? probeert hij te, te zeggen... begrijp ik, om een beetje, hè, uh, dat die marktwerking die zo uh, omarmd is... gewoon uh, mislukt is, Toch? Ons, on, Ja, ons spoor ja. is te druk bereden. Ons Nederlandse spoor is te druk bereden... om dat over, de hele, over het hele land marktwerking te hebben ja. op het spoor. En ziet u nou de problemen zoals die nu zijn ontstaan met Vira? Ziet u die in rechtstreeks verband met dat wat u heeft onderzocht? Kunnen, kunnen we zeggen: um, nou, zie is... rechtstreeks verbanden, merk ik. Maar er is de luisteraars ook, en ja. uh, er is een verband. ik zie het verband dus zelf zo. Hè? Dus dat uh, uh, bedrijf is uh, in zekere zin ook zo uitgekleed. Ja. Uh, zo alleen nog maar gekeken vanuit een bedrijfseconomische bril. Dat de, de weging van andere belangen, maar ook gewoon de technische kennis, de expertise bij NS een probleem is geworden. Ja, machinisten zijn veel te ver uh, verwijderd van, uh, van de dagelijkse praktijk. Zeg Vroeger maar. was er uh, net zo'n bedrijf waarin de ingenieurs een hele belangrijke rol speelden. Uh, en nu is het een bedrijfseconomisch... Het zijn allemaal uh, managers uh, geworden. Ja. ja, mevrouw Leijten, u, u, u zit ook een beetje te knikken... want dit is wel een beetje het verhaal van de SP, hè? Hebben, Als het gaat over privatisering ja, en verzelfstandiging. Ja, nou ja, wij, we hebben jarenlang ook een campagne gehad, pak de NS terug. Um, omdat wij, en we hebben al heel lang gezegd, maak die splitsing eigenlijk ongedaan. Uh, het leidt tot ontzettend veel uh, bureaucratie, uh, chaos, niet samenwerkende... Uh, de organisatie moet samenwerken als het gaat over bijvoorbeeld bevroren wissels en dat je er overheen moet rijden. Dat soort problemen zien we ook. Maar als het gaat over die Vira en de HZL, wat je natuurlijk ziet is dat de NS die wil die Vira, die HZL lijn en die Vira terugverdienen. Dus ja, dan is het niet zo handig om de Benelux-lijn te laten rijden, want dan heb je je eigen concurrent op het spoor. En dat heeft natuurlijk wel met elkaar te maken. En ik uh, zeg tegen uh, de wethouder uit Den Haag, hij noemde al de motie roemer, de Kamer wil gewoon de Benelux-trein terug. En we zijn 100% eigenaar van NS, Dus we moeten dat gewoon gaan regelen. Ja, ook niet... nu die Vira ja. niet rijdt, maar ook als hij wel rijdt... is gewoon de belofte geweest dat dat traject Amsterdam over Den Haag... en de stops, daar hebben we het nog wel over. Wat mij betreft wordt dat een mooie intercity. Um, dat hij gewoon blijft. Ja. En ik sluit me helemaal aan bij die minutenwinst en het comfort. Uh, het is heel prettig en dat weet iedere treinreiziger om een directe trein te hebben. Want bij overstappen beginnen de problemen. Zeker als het uh, weer een beetje tegen zit. Uh, en dat is gewoon heel, helemaal niet prettig. En zeker als je naar Brussel moet of vanuit Brussel naar Amsterdam of Den Haag... ga je voor afspraken. Uh, want het zijn veel, veel zakelijke reizigers. Daar moet je erop kunnen vertrouwen. Dus wat ons betreft komt die benelux train gisteren gewoon weer uh, in de dienst. Uh -huh. Ja, betekent dat eigenlijk dat, uh, dat ook een enorme politieke druk... voor uh, het kabinet en in het bijzonder de staatssecretaris Mansveld uh, betekent? Want er ligt een, een, een motie aangenomen door de Kamer dat die trein terug moet. Dus als het niet gebeurt, heeft zij een probleem, lijkt me. Ja, zeker. Ze heeft sowieso een probleem. Kijk, en iedereen die zegt... nu er zou misschien een parlementaire enquête moeten komen. Wat mij betreft gaan we eerst regelen dat de treinen weer rijden. Uh, wat kan de staat doen als aandeelhouder? Die kan de directie uh, wegsturen. Nou, reken maar dat als die uh, dat boven het hoofd hebben hangen... dat ze gaan lopen. Dus wat ons betreft uh, wordt er met het uh, vuist op tafel geslagen. Het, heeft, het ligt wel veel te lang stil nu. Mm. We gaan heel eventjes uh, overschakelen naar Australië. Want daar worden de tenniswedstrijden gehouden. De Australian Open. De finale van de vrouwen. Mark Brand als er is daar... Inderdaad, twee sets gespeeld inmiddels. De eerste set werd gewonnen door Nali de Chinese, de verliezend finaliste van 2011. Nali won de eerste set met 6-4. Toen kwam er net een, een tweede set. Daarin leek Nali de partij naar zich toe te trekken. Maar Nali ging door haar enkel halverwege die tweede set. Azarenka die, ja, leek daar in eerste instantie wel van te profiteren. Maar Nali kwam toch goed terug in die set. En Azarenka heeft uiteindelijk de tweede set gewonnen met dezelfde cijfers als de eerste set. Dus met 6-4. Dus beide speelsters hebben nu één set gewonnen in de Laver Arena. En dat betekent dat een derde set de beslissing gaat brengen... in deze vrouwenfinale tussen de wittere zin Victoria Azarenka... en de Chinese Nali. Mark Brasser was dat. Ja, het is uh, bijna half twaalf. En we zitten hier aan tafel met de Eerste Kamerlid van de ChristenUnie... Roel Kuiper, Hij heeft een onderzoek gedaan naar de privatisering en de verzelfstandiging van overheidsdiensten. De VVD-wethouder van Verkeer, Peter Smit... een Tweede Kamerlid voor de SP, Renskeleid. Ja, meneer Smit, uh, uh, uw plan om Den Haag toch een rechtstreekse verbinding te geven... met het buitenland, Brussel dan, met name. Uh, hoe is daar eigenlijk op gereageerd door mevrouw Mansveld, de staatssecretaris? Uh, die heeft daar nog geen officiële reactie op gegeven. Ik weet wel dat zij reageerde op de motie... Die, uh, de laatste motie, laat we het zo zeggen, van uh, Stientje van Veldhoven, D66... en Betty de Boer, VVD, die eigenlijk helemaal in lijn ligt ja. met de motie... Ach, dus van Dat ja. is de motie, sluit uh, Den Haag daar, weer aan. Zij zei dat dat weinig kansrijk was. Uh, maar goed, ze heeft wel nu die motie liggen... en ik ga ervan uit dat ze aan het werk gaat. Ja. Stel nou dat het niet lukt. Hoe groot is dan het risico dat Den Haag loopt? Kijk, want u, u, u zit daarin met geld, neem ik aan. Althans, de gemeente Den Haag nee, nee, zit hier nu nee, nee, met nee, nee, geld. Nee, nee, nee. nee. Wij, nee wij, kijk, het maatschappelijk kapitaal van de BV die wij donderdag hebben opgericht. Eh, ten behoeve van die eh, verbinding is 10 euro. Dus dat <lacht> valt nog wel mee. Ja, hebben een dat paar, kan Den Haag we, wel leien. Wij, wij, dat kunnen we nog net leien. Wij, wij hebben uh, wel wat advieskosten natuurlijk. Uh, want je moet met advocaten en je moet met spoortechnici en spoor, spoordeskundigen ja. aan de slag. Je moet naar de ProRail en de, en de Infrabel en naar de MNL. Hoeveel is Sorry, sorry. Stelt. Al die dat zijn vele tienduizenden euro's inmiddels. En dat kan wel eens gaan oplopen. Ja. Uh, maar mijn raad staat er vierkant achter. Uh, en ik heb redelijk, uh, redelijke steun. Het aardige is, ik krijg ook heel veel steun uit het Haagse bedrijfsleven. Ik krijg heel veel steun van elders. De Fietsersbond heeft zich gemeld. Maar er met zijn de Vira mensen... kon je niet met de fietsen. Fi heb ik zelf ook een keer meegemaakt. Waar allerlei treinen uitgevallen. Ik dacht, nou dan neem ik de Vira. Ik was met mijn racefietsje onderweg. Je werd er uitgezet. Dat is, dat is stom vervelend. En dan gaan ook mensen met de fiets naar België... om eens een weekendje te fietsen, zeg ja. ik maar even. Ja. Dus het is een ander marktsegment, een ander gebied... wat rechtstreeks is, is, is aangekoppeld dan uh, aan de internationale verbinding. En daar gaat het om. En dat risico kunnen wij wel leiden. Ja. Het is niet de bedoeling dat wij zelf die trein gaan exporteren. Nee, natuurlijk. Die BV is tijdelijk... en daarna moet die door iemand anders ja. worden overgenomen. Dan, dan toch even nog een andere schadepost. Want hoe groot is de schade economisch voor Den Haag... Als straks, inderdaad, of als straks niet die aansluiting daar zou zijn, als Den Haag niet opnieuw een halte zou zijn. Het is gewoon niet optimaal. Het is gewoon, kijk, wij, wij zijn een, de, de, het, is, het is bizar. De uh, legal capital of the world, om het zo maar eens even te zeggen, want dat is Den Haag. Stad van vrede en rechten. Recht, uh, uh, niet rechtstreeks gekoppeld op de Europese hoofdstad uh, Brussel. Dat is echt bizar. Dat wordt niet begrepen bij ja. heel veel ja. uh, bedrijven en heel veel internationale instellingen. Uh, wat dat betreft had Jaap de hoop Scherfer ook gelijk. Die zei dat het imago van Nederland in het geding is. Gelukkig is de Haagse, laat ik zeggen... Uh, conglomeraat aan internationale instellingen... sterk genoeg om, om, om niet meteen door de hoeven te zakken. Dat is natuurlijk onzin. Maar, zeg ik er maar even bij... het is niet bevorderlijk. Nee. Het is niet bevorderlijk. U heeft de komende week een, een, een spoortop over georganiseerd. Ja, wij... wij, wij, dat zo, wij kijk... Wij, wij, wij, de steden en de organisaties, Rover, uh, die zich bij mij gemeld hebben... van ik wil je steunen, inclusief de provincie Zuid-Holland... en ik begrijp dat de provincie Zeeland in ieder geval als geïnteresseerde... ook aansluit, uh, die zeggen... Uh, nee, die heb ik bij elkaar geroepen in Dordrecht... Uh, om het er even over te hebben en om ons te manifesteren... als het is niet alleen Den Haag, er zijn meer belanghebbenden... en meer uh, uh, steden en meer marktsegmenten. De consument wil ja. die gemakkelijke historische verbinding tussen de Hollandse steden... en de Vlaamse steden gewoon hebben. Ja, nog één dingetje. Want u zei net, de provincie Zuid-Holland gaat ook iets voor ons doen. Ja, dus dat, is, dat, dat, nee, maar dat is heel aardig. We hebben, hebben een uh, BV opgericht afgelopen donderdagavond. De raad vond dat goed. Stond gewoon op de besluitenlijst. Uh, dus dat, dat, dat, we hebben daar eerst nog wel keurig over gedebatteerd op woensdagavond. Maar <laughs> vervolgens hebben we... Uh, die BV die moet worden goedgekeurd door gedeputeerde staten van uh, Zuid-Holland. En ik heb er even wat telefoontjes over gepleegd. Gedeputeerde uh, Rick Jansen, ook overigens SP... Ja. Uh, die uh, heeft ervoor gezorgd dat wij drie uur nadat wij het verzoek daartoe hadden ingediend... de goedkeuring van gedeputeerde staten hadden op die BV. Dus, uh, wat, even heel snel een klap opgegeven. Is, ja, soms kortom. kan het in Nederland ook heel snel. Ja. ja. Ja, meneer Kuijper, dit, dit is natuurlijk toch wel allemaal. Hè, dit is een eigen initiatief uh, van de gemeente Den Haag. Het oprichten van een BV. Maar waar is de overheid? Hier is de overheid? Ja. ja? ja maar waar, ja, maar die BV, met Den Haag stopt er geen uh, geld zelf in. Die laat het toch over aan, uh, aan, uiteindelijk voorlopig, aan de markt. Voorlopig is ja. dat de bedoeling? Ja. Ja, nou, kijk. Uh, hier zijn natuurlijk publieke belangen die je moet wegen. En ik denk dat dus de verbinding tussen Den Haag en Brussel zo'n belang is. Ja. Uh, en ook al, want dat die analyse is in het verleden wel gemaakt... dat die lijn, lijn zou dus minder renderend zijn dan de lijn Amsterdam-Rotterdam-Brussel. Uh, dus dat was een van de afwegingen. Uh, maar er zijn natuurlijk meer dingen die je moet wegen. Hè? En wat hier dus op tafel komt, dat lijken mij ook hele relevante dingen. Inderdaad, dat Den Haag met Brussel verbonden is. Wat Jaap het Scheffer van de weg zei, ja. lijkt me een relevant punt. Maar de, het punt is dan dat je dus bij die aanbestedingen... En bij de manier waarop we dat dus doen, eh, krijgt het dus onvoldoende gewicht. Ja, maar dat... ligt daar ook niet een fout gewoon van de politiek? Het primaat van dit soort beslissingen... en dit soort voor iedereen belangrijke zaken... Ja. moet weer gewoon liggen nou, daar waar het hoort, bij de, publiek, eh, bij de politiek. De, de politiek heeft een hele grillige geschiedenis uh, met, de, met de NS. Uh, en de, en de, telkens wordt er een hoofdstuk aan toegevoegd. En deze week dus ook weer. Kijk, uh, de Kamer... die uh, heeft natuurlijk ook zich ontzettend bemoeid met de NS. Hè. Dat er gingen bijna geen weken voorbij in het verleden of het ging over de NS in de Kamer. Terwijl de bedoeling was dat het bedrijf op afstand van de overheid beter ging functioneren. En in een aantal opzichten is dat ook zo. Hè. De NS in 1990 moest er nog een miljard bij om de exploitatie rond te krijgen. Dat is nu niet meer zo. Hè. Dus het bedrijf in een aantal opzichten functioneert beter dan in het verleden. Ja. Tegelijkertijd. Uh, zie je dus dat het in de, in de operationele sfeer telkens fout gaat... als het gaat om techniek. Hè. Uh, mm. Die aansluiting tussen uh, spoor en, en, en het NS-deel. Nu ook met, uh, met de Vira. Uh, en en dat, dat is het eigenlijke punt. Ja. Uh, Renske Leijten, he, heeft dit hele drama... Eigenlijk ook nog personele uh, consequenties, uh, denkt u, bijvoorbeeld voor de baas van de NS. En uh, misschien nog wel uh, uh, op termijn uh, voor een staatssecretaris. Hoe moeten we dat wegen? Want mensen ja, willen wel verandering zien en als dat niet plaatsvindt. Ja, we hebben daarover gehad, want uh, er zijn heel wat uh, schuldigen aan te wijzen. Uh, politiek die op afstand heeft gezet, die, die aanbesteding van die HSL op een heel hoge, uh, uh, hoge inkomen hoge prijs heeft willen doen. Mm -hmm. uh, die, die, die treinen die voor een veel te lage prijs eigenlijk gekocht zijn... Uh, uh, en dat bedrijf wat Vira maakt was eigenlijk al een beetje dubieus... wat je daar wel voor moeten kiezen. Uh, wij hebben gezegd, laten we nu alle energie insteken... dat die trein weer gaat rijden. Mm. Uh, uh, je ziet wat er gebeurt in, in, in Den Haag en omstreken. Daar is een enorme dynamiek, er is een wens. NS moet gewoon uh, die treinen staan... Staan er in roosteren. Hij rijdt gewoon vanaf zo snel mogelijk weer. En dan hebben we dat opgelost. En dan gaan we rustig kijken. Ik weet dat er partijen zijn die, uh, die een parlementaire enquête willen. Ik denk dat dit heel goed uitgezocht moet worden. Dat moet gewoon voort op wat de Eerste Kamer al heeft gedaan. Dat moeten we niet over gaan doen, wat mij betreft. En dan sluit ik helemaal niet uit dat er politieke consequenties worden getrokken. Maar op dit moment is het belang van de reiziger gewoon dat die treinen ja. weer gaan. Ja. En wat dat ik... moet echt nu. Ja. De hoofdmotor. Ja, uh, ja, okay. nou, de, de Tweede Kamer heeft natuurlijk best ook veel onderzoeken gedaan. Ja. Ook een paar jaar geleden, dus onder leiding van Antje Kuiken ja, over ja. die beveiligingstechniek. Uh, uh, ja. uh, en je kwam elke keer op dus datzelfde punt. He, dus dat er onvoldoende nee. zeg maar, zeg maar, uh, ja, de gezag is op dat spoor. Uh, ik denk dat we naar een Duits model toe moeten een holdingmodel, waarbij die onderdelen er wel zijn... maar waar uiteindelijk wel iemand boven staat die kan zeggen... en we gaan het nu zo doen. Dat een investeringsbeslissing niet ineens onderhandeld moet worden... met het bedrijf die over die sporen moet gaan reizen. Is dat ook een beetje een conclusie die u trekt... naar aanleiding van uw onderzoek, met uw onderzoekscommissie? Ja, ja dit, is, dit is precies... Het, we, hebben dus, we zeggen niet, nou moet je het zo en zo gaan doen. Dat vinden we ook, daarin moet de Tweede Kamer ook echt een eigen rol spelen... in de vormgeving van, van de toekomst op het spoor... Maar we hebben wel gezegd, die splitsing met het uit, uit elkaar trekken van het bedrijf... Hè, dat moet je ongedaan maken. Je moet weer naar het geïntegreerd bedrijf... Ja. waardoor je samenhangende besluiten kunt nemen... over wat er moet gebeuren op het spoor in Nederland. Ja, het kabinet heeft nog niet gereageerd hè, op het nog. rapport van uw onderzoekscommissie. Want het is een beetje ondergesneeuwd geraakt. Nee, dat was het was natuurlijk eind uh, vorig is, jaar. Het is zo dat wij wachten nu wachten op een regeringsreactie. En dan uh, is er een politiek debat. En dan wordt de politieke zaak wordt uh, gedaan. Ik vind het ja. wel heel uh, bemoedigend... dat uh, staat als Mansveld... volgens mij is zij, en als ze wijs is, doet ze dat ook... is ze nu aan het nadenken over die nieuwe organisatie op het spoor... die toch een keer moet komen... Ik heb het idee dat dit kabinet het ook uh, ter harte neemt. Maar goed, dat zijn natuurlijk de lange termijn beslissingen... zoals eens leekt een Maar die tijd. zijn eigenlijk wel het allerbelangrijkste. Ja, Je kunt hier een incident onderzoeken... maar het allerbelangrijkste is dat het op den duur uh, goed komt. Dus er moet een visie zijn op de, op de langere termijn. Hè? En die betekent inderdaad dat we, we hebben een te druk brede net... om concurrentie op het spoor te hebben. Dus NS moet op het hoofdnet gewoon hoofdnet blijven rijden. Ja? Vanuit een geïntegreerde situatie... maar op enige afstand van de overheid. Want die moet niet iedere week... de Tweede Kamer ook niet iedere week aanwijzingen geven aan NS. Ja, goed. Dus uh, wel zorgen dat de treinen gaan rijden... maar wel in basis gaan kijken hoe het beter geregeld moet worden. En ja. daarbij zou uw onderzoeksrapport een goed handvat kunnen zijn. Ja, dat denk ja. ik wel. Meneer Smit, toch, toch nog even aan u. Margriet, uh, vroeger al even naar uh, u houdt uh, op 1 februari geloof ik zo'n spoortop... met allerlei uh, groeperingen om te kijken hoe dat verder moet. Nou, U heeft een BV uh, uh, opgericht, daar zit... 10 euro van de gemeente Den Haag in. Wanneer gaat die trein van u uh, rijden? Wij zetten alles op alles om in de dienstregeling 2014... dus december dit jaar, die trein te kunnen laten rijden. Ik heb geen idee of dat lukt. Het is buitengewoon ingewikkeld. Er staan bij wijze van spreken 20 naalden in gelid opgesteld... en ik moet door al die ogen van naalden heen kruipen. Tot nog toe, tot nog toe lukt dat heel aardig... Um, um, maar uh, het kan ook wel mislukken. Ik ben overigens helemaal bereid om voor deze zaak op mijn plaat te gaan. Dat is helemaal niet erg, maar de kwestie van het afkoppelen van hele gebieden en het niet bedienen van hele marktsegmenten door de Nederlandse en de Belgische spoorwegen ja. overigens, moet aan de orde worden gesteld. En dat doe ik op deze wijze heel hard. En als het moet, met een eigen trein. Ja, en dat betekent, als het moet met een eigen trein... dat u daar, naar ik aannem, ook al reeds naar op zoek bent. Jazeker. Wij, wij uh, hebben een uitnodiging uit, uh, uitstaan... naar een aantal partijen die uh, treinen kunnen rijden. Ja? En een aantal partijen hebben die uitnodiging ook al Aanvaard. En wonderlijk genoeg is een van die partijen de NS. Ja, wij hebben ook de NS uitgenodigd. Kijk, Het gaat mij nu even niet om het hele principiële punt van die concurrentie. Nee, maar Daar raar... kun je principieel nee. over worden, dat nee, kan me eigenlijk helemaal niks schelen. maar ik vind het dat de NS aan de ene kant uh, de tegenstrever is... en aan de andere kant wordt uitgenodigd om met u mee te denken. Nee hoor, waarom? Nou ja, goed, kijk... Renske geleiden. Ik, ik bewonder uh, de inzet hoor, van, uh, van de wethouder en ik vind het ook heel erg goed dat dit zo hoog op de agenda wordt geplaatst door Den Haag en al die organisaties die zich daarbij hebben aangesloten. Maar ik zou het erg onwenselijk vinden als je straks de situatie krijgt dat je een Benelux-trein hebt en een Vira-trein hebt die dan tegen elkaar op gaan concurreren. Wat gaat dat doen met de, bijvoorbeeld de, uh, de prijzen voor de kaartjes? Dat moeten we ook nog uh, in het schouw houden. Ik zou echt zeggen van het uh, plenum gewoon weer in. Volgens mij zijn daar ook wel bewegingen op dit moment bij de NS. En zou de staatssecretaris dat ook het liefst willen. Uh, maar de aanjaagfunctie die vanuit uh, Den Haag nu komt. Uh, het principiële punt dat uh, de, de stad aangesloten wil zijn uh, op hm. Brussel. Vind ik echt uh, heel goed dat dat uh, zo manifest wordt gemaakt. Ja. Nog, nog één vraagje aan de, aan de wethouder. Heeft u uh, ik heb de kennis niet, heeft u dan hier in zo'n geval uh, ook te maken met Europese aanbestedingen, hm. zodat dat toch nog wat lastiger Kijk, wordt het, dan uh, het nu lijkt? Nee, het is niet lastiger. Europa helpt. Helpt? Ja, Europa helpt. Het internationale treinverkeer is in principe geliberaliseerd. Um, wat niet helpt, dat zijn uh, regels in België en Nederland, die de die daar allerlei beperkingen uh, uh, uh, aan opleggen. Uh, er zijn eigenlijk drie juridische regimes. Een Europees rechtelijk, een Nederlands rechtelijk en een Belgisch rechtelijk systeem. Dat moet allemaal op elkaar passen. Dat is een van die naalden die er staat en waar die, van die ogen waar ik doorheen moet, uh, moet kruipen. We gaan dat proberen, maar in dit verband is Europa consumentvriendelijk... want die maakt het mogelijk dat de consument kan kiezen. Nog even iets naar mevrouw Leijten. Ja. Het gaat mij niet om de concurrentie. Nee, dat, dat het, begrijp he, dus, ik heel goed. Het gaat mij om de keuzemogelijkheid van de consument. Ja. En als concurrentie daar een, een, een hulpmiddel bij is... dan vind ik hem welkom. En volgens mij zouden we dat dan allemaal welkom moeten vinden. Want we moeten er helemaal, het gaat uiteindelijk om de consument. Ja. Ja. Toch nog één vraag aan u, meneer Kuiper. Want ik zit er toch nog een beetje over na te denken. Als nou een gemeentelijke overheid op deze manier... zo moet opkomen voor zijn eigen... Belang. En voor het belang van, meneer Smit zegt het ook, een miljoen mensen in die regio. Hoe verhoudt zich dat dan tot de landelijke overheid die dit soort beslissingen neemt? Ja, ja precies. Kijk, wel Den Haag is, is een stad en die, gaat, die wil dus nu iets over een verbinding naar Brussel. En dus dit is een belang dat overstijgt eigenlijk natuurlijk de stad Den Haag. Mm -hmm. He, dus wij moeten dit ook breder gaan zien, in breder verband. Ja, u wilt natuurlijk ook liever... Dat het opgelost ja. is. Hè? Ja, dat dat is waar het u ja, om gaat. Ik vind, ik nee, vind, ik, ik en, vind en, dat de staatssecretaris dit moet oplossen. Er ja. liggen allerlei moties die tot stof zijn vergaan. De motie Roemer is niet uitgevoerd. Ja. Ik hoop dat de motie uh, van Veldhoven, uh, de boer... met steun uh, ja, van anderen, is breed echt wordt uitgevoerd. Ja. Ja. En, en ja. Ik vind ook dat vitale verbindingen door ons land... Ja. dat is een publieke zaak, dat is ook een, rijks, een zaak van de rijksoverheid... Uh, dat geldt natuurlijk voor de verbinding Amsterdam-Brussel... maar ook voor de verbinding Den Haag-Brussel. Uh, en we krijgen vaak ingewikkeldheden... als allerlei partijen met elkaar moeten gaan overleggen. En dat zouden dus hier ook weer kunnen dreigen. Waardoor die burger uiteindelijk toch niet van Den Haag... Hè, zelfs niet van Den Haag in Brussel komt. Ja, Dat lijkt me toch eigenlijk voor u zo simpel, meneer Smit. Uw eigen partij is, uh, is in de regering? Nou, het is buitengewoon ingewikkeld, kan ik u verzekeren. Want, uh... Belt u niet gewoon met Mark Rutte af en toe? Uh, die neemt die als, als het moet, dan doen we dat. Ik geloof niet dat het helpt om ons s nachts wakker te bellen. Ik denk niet dat dat gunstig... Uh, maar goed, gunstig een beetje uitweekt. druk kan toch in kwaad? Ik geloof dat we behoorlijk druk aan het uitoefenen zijn op het ogenblik. Want het is niet een beetje raar dat u als VVD-wethouder... dan bijvoorbeeld uh, zo goede maatjes bent met de SP ja, in op deze dit, kwestie? Vindt u vind heel erg. Op dit vlak we, trekken we echt aan dezelfde, uh, aan, aan dezelfde taal en dezelfde kant op. Dat kan soms dus ook voorkomen. We gaan zien of uh, het allemaal zo gaat gebeuren zoals iedereen het wenst. Um, maar we gaan nu uh, toch even nog over een ander onderwerp praten... En mevrouw Leijten, u bent van de week met heel veel andere mensen geschrokken over de eigen bijdrage die bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen moeten gaan betalen sinds 1 januari, want dat is fors omhoog gegaan. En dat dreigt nu een kleine opstand onder de bejaarden uit te breken. Uh, klinkt uh, verrassend. En uh, ja, want die vinden dat ze gestraft worden voor hun spaarzin, hun geld... Uh, raken ze gewoon uh, kwijt, is nu een beetje de vraag. Nee, toch even het punt, heeft u zelf niet uh, uh, ook gewoon een grote fout gemaakt? Want u heeft, uh, net zoals vele anderen, voor die eigen bijdrage gestemd het afgelopen jaar. Ja, ik denk dat we moeten constateren dat uh, deze maatregel... dat we onvoldoende hebben ingezien wat voor effecten dat gaat hebben. Ja, is dat niet gewoon een blunder? Nou, oh, dat kunt u zo noemen. Ik, ja? ik vind het inderdaad dat we een fout hebben gemaakt... en ik zou dat graag willen herstellen. Ik vind dat de politiek fouten die ze maakt ook moet herstellen. Als ik de gevolgen zie, en het gaat niet alleen om ouderen... het gaat ook om mensen met een handicap in een instelling... waarvoor ouders bijvoorbeeld gespaard hebben voor de oude dag. Ik sprak iemand die heeft een uh, hoge vergoeding gekregen... omdat hij door een medische fout uh, invalide is geworden. En die hoge vergoeding is gewoon voor de rest van het leven. En die moet dat nu voors gaan inleveren. Ik denk dat we dat allemaal niet bedoeld hebben. Uh, we hebben allemaal in een tijd geleefd waarin we begrotingen moesten maken, uh, uh, na moesten denken over hoe besparen we. Wij dachten ook als je dat dan via het vermogen doet, ala pijnlijk, maar ala. En nu we zien dat eigenlijk inderdaad mensen met spaargeld worden getroffen. Ik heb tijdens de wetsbehandeling al de vrijstelling geprobeerd omhoog te krijgen, omdat ik het nog wel een boete op sparen vond... als je al op 20.000 euro zegt, daarboven is het vermogen. Dat is niet gelukt. Maar als ik nu de gevolgen zie... dan vind ik gewoon dat we moeten zeggen, pas op de plaats... Uh, dit halen we nu van tafel... We kijken heel goed welke gevolgen er nu zijn en we gaan dat repareren. Maar goed, het gaat er toch gewoon om dat uh, ook ouderen en ook gehandicapten... net als wij allemaal, moeten bijdragen aan, aan deze maatschappij. En sint van nou, bent u erop tegen dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen? Nou, omdat hier dus niet de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Maar het gaat toch om mensen met geld? Nou... Het gaat hier dus niet alleen om mensen met geld. Het gaat dus ook om mensen die bijvoorbeeld nog een eigen woning hebben... wat ze niet verkocht krijgen. Daar wordt van Geld op, op, voor andere mensen ook? Er wordt op papier van gezegd, heb je rendement uit. Die hebben een eigen bijdrage die hoger is dan hun inkomen. Dus je moet er nu gaan lenen. En dat gaat ook in tegen andere normen die we hebben gesteld. Waarbij we hebben gezegd, mensen in een verpleeghuis... moeten minimaal zak- en kleedgeld overhouden. Dat is al een hele lage grens. Maar mensen schieten daar fors onder. Ik vind dat al die gevolgen die we blijkbaar niet goed genoeg hebben... Over dat geef ik hier gewoon toe, reden zijn om nu te zeggen... pas op de plaats, goed bekijken hoe het zit en een uh, aanpassing. Dat is ook gebeurd als je kijkt op de langste deerboete, die is aangepast. Studenten die het al betaald hadden, hebben het teruggekregen. Er is nu een AOW gehad bij mensen die deels gerepareerd wordt ter kleins... maar het gebeurt in de politiek op alle dagen dat je beleid aanpast... als je ziet dat de gevolgen te groot zijn voor wat je eigenlijk hebt voorgesteld. Maar pleit u dan eigenlijk voor een uh, aanpassing voor die mensen... die door deze regeling in de knel dreigen te komen? Of, dreigt u voor een, of, of pleit u voor een algehele aanpassing? Vindt ik, u dat deze hele regeling van tafel moet? Ik vind dat je nu moet kijken naar hoe de gevolgen uitpakken. Overigens ben ik daarover niet de enige. We hebben daar woensdag uh, in de Kamer vragen over gesteld. En de hele Kamer heeft gezegd, die moeten dinsdag al beantwoord zijn. Uh, dat is meestal een termijn van drie weken. Maar iedereen schrikt van de gevolgen. Het kan zijn dat je het deels aanpast, inderdaad. Het dus kan zeg ook... maar de schrijnende gevallen zouden Het kan er dan ook zijn dat halen. je zegt, het principe halen we eruit. Uh, er het, is ons het voorgesteld... Het, het, principe, dat er... het principe halen we eruit. Het dat principe... je over vermogen ook nog een eigen bijdrage betaalt. Mensen betalen al een hele hoge eigen bijdrage, ja. hè. De maximale eigen bijdrage in een verpleeg- of verzorgingshuis... Of in, de of in de gehandicapten of in de geestelijke uh, gezondheidszorg... is al 2100 euro op, ja, ja. op maandbasis. Hè? Ja. De maximale eigen bijdrage. En waar ligt precies die grens voor mensen? Die is nu, die die is nu mensen... inkomensafhankelijk. Ja. Nu gaat vermogen meetellen. En nu zie je dat die rekeningen volledig uit de klauwen lopen. En mensen dus moeten gaan lenen voor een eigen bijdrage. Dat is ongewenst. Ik ben er ook van overtuigd dat iedereen dat ongewenst vindt. Ja. Hier moet je dus heel goed naar kijken. En het zou kunnen zijn dat als je dan zegt we doen dat vermogen niet meer voor die eigen bijdrage meetellen... dat je op een andere manier zegt... vermogen gaan we wel uh, belasten, wat overigens ook al gebeurt. Ja, M meneer Kuiper, het moet uit de lengte of uit de breedte natuurlijk. Ja, hè? Maar als, als ouderen niet voor hun eigen dag ja. betalen... Ja, maar ze betalen al heel zerg. veel, hè? Ja. Dat, het is niet zo dat ze niet betalen. Er is in deze regeling gezegd, ja. er wordt extra ja. betaald. Ja, maar goed, iedereen nee, gaat... moet ervoor betalen. Ja. En als zij het niet doen, wie dan ja. wel, meneer Kuiper? Ja, nou, het, het principe, het gaat over het principe en de vorm, hè? Het principe wordt dus breed gesteund. En ook de SP, trouwens, ook 50 plus heeft ja, ja. op een zeker moment heeft ingestemd breed. met het principe. Ja, hè? ja dus waarvan we... men nu zegt fout. Toch, mevrouw Leijten? Nou, dat hebben we even hebben... vastgesteld. U zegt fout. We hebben een fout gemaakt. Ja, we hebben, ja, maar okay. we hebben ook te okay. horen gekregen dat bijvoorbeeld een gemiddelde ja. stijging 235 ja. euro zou zijn. Ja, ja. En ik zie nu rekeningen waarbij 1000 euro ja. extra is. Ja. Vindt, u de, vindt u eigenlijk dat u fout bent voorgelicht dan? Ja. Fout geïnformeerd? Ja. Het zou best kunnen zijn dat het op papier het gemiddelde is, maar dit soort grote gevolgen had ik zijn wel wat meer in beeld ja. Uh, ja. willen ja. hebben. Nee, ja. ja. ja, maar kijk, we hebben natuurlijk al heel lang ges gesproken over het onderscheid maken tussen zorg en wonen. Hè? Ja. En, en dan voor wonen, daar zou je dan een eigen bijdrage aan kunnen leveren. Dat zou dus ten slotte ook kunnen gaan uit vermogen dat mensen hebben. Nou, ik vind dat op zichzelf niet iets mis mee. En dat principe is dus ook breed aanvaard, kennelijk ook door u. Ja. Ik vind dat we daar dan, dat moeten we dan ook zo moeten houden. Dat we dat, nou, en dan heb je natuurlijk maatvoering en dingen die uit de bocht vliegen. Dat, wil ik ook, hè? dat zijn natuurlijk verhalen. Maar ik denk ook dat we wel tegen mensen dat gewoon kunnen zeggen. Ja, wij moeten allemaal wonen. En soms dan, eh, dan zijn er lasten bij die, die dan samenhangen inderdaad ook met verpleging en maar verzorging. Het... Ja. En waar dus dan de mogelijkheid is om daaraan bij te dragen. We weten natuurlijk allemaal dat die kosten voor de zorg alleen al. Uh, he, bijna ja. uit, uit de klauw lopen. En is het niet een beetje raar als mensen sparen voor hun oude dag... dat ze dat dan niet voor hun oude dag zouden willen inzetten? Ja, dat, dat zou je dus ook hiervoor uh, kunnen inzetten. Ja. Ja. Mevrouw Leijten, is toch een beetje raar? Als je, als je nou spaart voor je oude dag, ja, gebruik het dan ook voor je oude dag. Ja, nee, dat... Dat kan ook heel goed en ik denk dat mensen dat ook doen. Kijk, de, nou. suggestie, de suggestie wordt hier gewekt dat mensen niet betalen en dat wij zouden vinden dat ze niet moeten betalen. Dat is onjuist, want die eigen bijdrage is er al, altijd al geweest. Alleen de is nu, heeft de politiek gezegd, en dat is, hebben we voorberekend gekregen van uh, uh, bijvoorbeeld het Centraal Planbureau, dat dat ook zou kunnen en dat dat een, bepaalde oplever, een bepaald bedrag zou opleveren als je het eigen vermogen gaat meetellen. Maar in die. In die uh, in dat mechanisme zitten nu zulke negatieve gevolgen... dat ik zeg, we moeten dit opnieuw bekijken. Ja. Ja. En, dan ja. zou, en dan zou dat ook kunnen betekenen, zeg ik tegen de heer Kuiper... dat, uh, dat je het uh, vermogen mee laat tellen voor de eigen bijdrage wel van de baan laat halen. Ik kan het nu nog niet overzien, want stel je, het kan ook te bureaucratisch en ingewikkeld worden, waardoor het rendement te laag is. Dat ja. zien we heel vaak in de gezondheidszorg, ja. dat eigen betalingen en, eigen, en als je dat dan inkomensafhankelijk maakt, uh, soms uh, duurder is dan wanneer je ja. het niet doet. Ja, ja, wat... Ik kan maar even, even, even voor de duidelijkheid, hè? voor de mensen thuis. Wat, die zitten nu te denken, ja vermogen, vermogen. Wat bedoelen ze daar aan tafel nou met vermogen? Ja. Wat nou, bedoelen dat, ze? Nou, twintig, als je 20.000 euro op je spaarrekening hebt, staan, daarboven moet je al... je ja. gaat je vermogen al meetellen. Ja, als maar, je maar dat is natuurlijk bent. naar draadkracht. Iemand die 20.000 ja. euro op zijn spaarrekening heeft staan, betaalt iets anders dan iemand die 150.000 euro op zijn spaarrekening Zeker, heeft staan. Zeker, maar ik vind dus... die grens al laag. Ik vind die grens echt serieus al laag. Want die moet dus naar... Ik heb voorgesteld: maak die grens voor iedereen zo rond de 50.000. Ja, maar Daarom goed, dat, dat geldt natuurlijk ook voor de belastingen. In een bepaalde inkomensgroep ja, ja. betaal je 48 procent. en daarboven betaal je meer. Zeker, ja, zeker. er is natuurlijk een grens gesteld. Ja, zeker, maar als je. We hebben bijvoorbeeld gezegd: als je eigen vermogen hebt. Uh, uh, dan gaat dat meetellen. voor het niet meer krijgen van uh, zorgtoeslag. Bijvoorbeeld. Precies. Dat hebben we ook ja. gezegd. Maar daar ligt de grens op 100.000. Ja. En hier is denk ik uh, die grens te laag gesteld. Uh, en ik vind dus ook dat we moeten kijken naar die regeling... die we eerder hebben vastgesteld. Mensen in het verpleeghuis moeten wel iets overhouden... om ook nog van te leven. Die 290 euro zak- en kleedgeld is al heel laag. Hè? Ja. Dan moet je de zorgverzekering uitbetalen... Uh, uh, uh, nieuwe kleding, waskosten, dat is al laag. Ja. Maar mensen schieten daar nu zelfs onderdoor... moeten zelfs gaan le lenen voor een eigen bijdrage. Die gevolgen zijn zo groot... dat ik vind dat de politiek nu moet handelen... deze regeling goed moet bestuderen of die werkt ja. en wat maar, een alternatief kan Maar dan, dan iets in proporties kijken. even zien. Want uh, kijk, het is natuurlijk altijd zo dat als je dan iets gaat doen... en zeker als het om het inkomen van mensen gaat... ligt het op andere domeinen... dan heb je natuurlijk heftige reacties. Juist rondom die grens. Bij huur is dat ook zo. Hè? Dus je gaat iets doen met een huurgrens... en dan rondom die grens, wie dan da daar rondom zit... Ja, die kan daar inderdaad maar... uh, soms hele, hele vervelend gevolgen van ondervinden. En daar moeten we ook naar kijken... Maar wel in proportie. Want het is niet. Uh, ik denk, denk dat toch ook voor heel veel Nederlanders dit een begrijpelijk principe is. En dat ze er ook mee instemmen. Maar goed, de suggestie dat mensen niet zouden betalen, die moeten we echt van tafel halen? Ja, dat heb ik niet nee, gemogen. Goed, maar die suggestie hebben we nergens nee. willen wekken. Maar het gaat er natuurlijk wel om dat het... mensen die geld hebben... ook gewoon daaraan zouden ja. moeten kunnen betalen. Ja. Dat iedereen maar je, dat toch een rechtvaardig maar idee ziet, vindt. Maar je ziet dat het hier dus ook mensen treft... die niet onder die categorie ja. vallen. Ja. En, en je, ziet aan het, je ziet het bij het AOW-gat... wat ontstaat ja. door, de, door de ophoging van de AOW-leeftijd. Daar kijkt kleins, maar nu ook naar. Dat is ook binnen drie weken. Dus waarom zouden we hier dan niet ja. naar nou moeten kijken? Ja. Ja. Meneer Smit, u bent uh, wethouder. U staat misschien wel het dicht gewoon ook bij mensen en de problemen die ze opeens hebben. Is dit nou ook echt een probleem van de politiek? Er zijn dingen onbetaalbaar geworden. We moeten er allemaal uh, iets voor over hebben om het in stand te houden. En dat je bijna geen keuze meer hebt? Ik, ik ben wethouder van verkeer. Ja. Ik sta, we staan inderdaad heel dicht bij mensen. We, krijgen, nou ja, we, we spreken de burger werkelijk iedere dag. Uh, en ook heel veel. Maar laat ik hier nou helemaal geen verstand van hebben. Dit okay. is echt een heel nou. ander probleem. Dus... dus nou, dus Dit voor, nee, ik, ik wil, wil u bij het gesprek betrekken. Ik ben maar, maar van het, verkeer. Hè? Het is ik ben heel maar van goed, dat zou de politici en, en zo. meer moeten doen. Belangrijk. Gewoon zeggen, ik heb er geen verstand van, ik zeg er niks over. Ja, ik heb hier geen verstand nee. van. Okay. Nou, u, u gaat er uh, nog in deze laatste minuut, u gaat er hier werk van maken. Hè? U laat het hier niet bij zitten. Nou ja, gesteund door de hele Kamer. We moeten dinsdag om 12 uur de antwoorden hebben van Van Rijn. Dan hoor ik graag wat hij gaat doen. En als hij niks gaat doen, dan sluit ik niet uit... dat we aankomende week of de week dan al een debat hebben. Goed, ja. en meneer Kuiper, u zegt uh, alles in proporties. Zeker. En ik denk dat we ook uh, mentaal hè, wel een bepaalde beweging moeten maken. Ik hoorde gisteren een verhaal van iemand die was op zijn negentigste jaar nog aan het sparen voor zijn kinderen. En die kinderen hadden allemaal een universitaire opleiding nou. en een baan. Dus ja, dat is goed eens... voor elkaar. Die, ja. En dan denk Precies. je toch dat spaargeld, daar mag je ook wat anders da mee doen. Daar mag je ook wat anders op, mee doen. zouden ja? wij denken. Ja. Nou, ja. Oké. Ja. Dat gaan wij ook doen nu doen, uh, maar. dit ja. weekend. Peter Smit, uh, Roel Kuiper en Speleiden. Dank. Daarmee zit trots Kamerbreed erop voor nu. Straks. Het journalistieke onderzoeksprogramma Argos na het NOS-nieuws natuurlijk. En daarna de tros weer met Inbedrijf en de Autoshow. En wij zijn er volgende week heel graag weer. Graag tot dan. Dag. Mooi weekend. Morgenmiddag kwart over twaalf. Volbert van Brakel in de perstribune. Met regisseur Johan Meijenhuis